Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De eerste bouwvoertuigen zijn aangekomen op het Malieveld in Den Haag... voor de demonstratie van de actiegroep Grond in Verzet. Volgens Omroep West overnachten 60 tot 70 actievoerders... bij een voertuig op het Malieveld. De actievoerders willen woensdag met zo'n duizend machines op het Malieveld staan. Ze willen zo laten zien welk materieel er allemaal stil komt te liggen... door de milieumaatregelen van de regering... In de plaats Woodbridge, vlakbij New York... is een propellervliegtuig een woning binnengevlogen. De piloot kwam daarbij om het leven. Het huis en een naastgelegen woning vlogen na de crash in brand. Voor zover bekend zijn erbij geen slachtoffers gevallen. De Cessna was onderweg naar een vliegveld in de buurt. Het is nog onduidelijk wat er is misgegaan. Volgens Amerikaanse media was het mistig toen het toestel verongelukte. Het vliegtuigje heeft het huis volledig doorboord.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 En dan het weer. Vanochtend kan er een mistbank ontstaan. Er staat een zwakke noordoostenwind. De temperatuur ligt rond 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Vandaag wordt het een zonnige dag. Het is wel fris. Bij een matige oostenwind wordt het smiddags ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren.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 Some to dance to. Let One, two, three, Yo, give me some to dance. sound. Por medio, hay una relación que hij tiene y mantiene, aunque voor mi zona, mijn para ti, zijn no funciona. ik me niet cuando hablamos en ik Tú niet ni lo mencionas, ik me niet meer ben, als ik me niet meer ben, als ik me niet meer ben, als ik me niet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 Jou gaat niet nooit kussen in het openbaar Dus je moet het zelf weten lieve schat Maar wat wil je zijn?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 Dit op zijn Graag. van ZFM. ZANG